7 uur. Maar niks amper met het NOS-journaal. De koepel van studentenverenigingen is teleurgesteld dat de ontgroeningen niet door mogen gaan. Bronnen in Den Haag zeggen dat het kabinet die maatregel straks om 7 uur bekend maakt in de persconferentie over de coronacrisis. Introductieweken voor nieuwe studenten mogen wel, maar alcohol is verboden en activiteiten moeten om 10 uur s'avonds stoppen. Er worden sinds begin juni veel minder coronaboetes uitgedeeld. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs een aantal veiligheidsregio's. Volgens de BOA-bonden worden er vrijwel geen boetes meer uitgedeeld... voor overtreding van de anderhalve meter regel, omdat het niet uit te leggen is. Er liggen 29 coronapatiënten op de intensive care. één minder dan gisteren. Op andere ziekenhuisafdelingen is het aantal covid-patiënten afgenomen met negen... meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding... De afgelopen dag kwamen er 601 nieuwe geregistreerde besmettingen bij en 0 sterfgevallen. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is in Beirut begonnen met het reddingswerk. De vrijwilligers gaan in het puin met onder meer speurhonden op zoek naar slachtoffers van de explosie van dinsdag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doneert 1 miljoen euro aan het Rode Kruis in Libanon. Het geld is bedoeld voor noodhulp. De baas van de wielerploeg van Fabio Jacobsen overweegt naar de rechter te stappen... naar de duel van Dylan Groenewegen. Door die actie in de ronde van Polen kwam Jacobsen gisteren hard en val... en wordt kunstmatig in coma gehouden. Er is via crowdfundingsacties al ruim 50.000 euro opgehaald... voor de nabestaanden van de Poolse arbeidsmigrant... die afgelopen weekend verdronken in Julianadorp. De man van 37 wilde drie kinderen uit zee redden die in de problemen waren geraakt...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 Iets moeten komen, maar ik heb hem weer vergeten om hem op doorstart te zetten. Dus dan doe ik het maar even zo. Dan is dat gewoon bij deze geregeld. DC-Matic was dat. If you wanna dance, dance, dance. En dit is een Engelse band. One Rizlaag. Het nummer heet Shame. En dat allemaal in voorbereiding straks van Alternative FM. Ja, zo werkt dat. Als we niet het hele lijstje kunnen draaien, doen we het een beetje ervoor. vooruitlopend op uh, straks... tussen 8 en 10 uh, dat we hier een uh, gast... in de, de studio hebben. Dat is David Molenburg. Beter bekend als... een van de bestuurders hier van dit dorp. Uh, Oftewel de burgemeester. Want uh, ja. maar dit is toch... de smaak van... Uh, van uh, de burgemeester. One Risla in Shame. Daarvoor hoorde je TZMatic... met uh, If You Wanna Dance, Dance, Dance. Daar zat ik nog eventjes een beetje tussendoor. Uh, dit is een voorschot op... Iets met, een, met de muzikale keuze van, van David Molenburg. Je hoort het dus eigenlijk al. Het is totaal anders dan je zou verwachten van een burgemeester. Maar deze burgemeester houdt van bevrijdingspop. En dus ook daar gerelateerd aan de muziek die daar wordt vertoond en gebracht. Dit jaar is het niet doorgegaan. Maar goed, wat niet geweest is, kan altijd nog komen. Nou, tot aan het nieuws heb ik er nog eentje. Dat is van een hele bijzondere band... En dat is uh, de band Jak heet hij en uh, dat heet Victorious.